Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, zo kan je links en rechts.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Dames en heren. Het afstellen is begonnen. Acht uur lang. De muzikale flashback van een vol jaar. Van een vol jaar. jaar. jaar. jaar. jaar. jaar. Eurohit. Ja, weer een wordt dit uur gedaan door mij. Volgende u bedankt, Rudy. Ik ga voor jou uh, nummer 50 en met nummer 50 doornemen. En dan gaan we leuk beginnen met uh, Pink onder andere. Hoorde je net een van Rudy dat ik kwam. En Amy McDonald tot ook. Maar nog veel meer. Ja, Pink, wees 270 punten. Hoe kom je nou aan die punten? Nou, is heel makkelijk. Als je op nummer 1 staat krijg je 40. En op nummer 40 krijg je 1. Logisch, ja, dat is logisch. 70 punten. Elf weken in 2010 staat. met Maurice Mulder. <laughs> 11 weken erin gestaan, hoogste positie 6. Na nou, gemiddelde positie was 16,45. 45. Daar ga ik ze direct voor je uitleggen. Up right on the spot It's so on right now It's so fucking on right now Body crasher, penny snatcher Call me up if you a gangster Don't be fancy, just get dancey Why so serious?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 Met Getting Over You 271 punten Jawel, dat zijn er een hoop Maar het wordt alleen maar meer en meer en meer Zo direct tegen de klok voor 6 uur hoor je wie het meeste punten heeft gehaald Zou ik je verklappen hoeveel punten dat zijn? dus is wel leuk Ik ga niet zeggen welke het is Maar het zijn 515 punten Tot dat nummer gaan we dus aftellen Dat is wel leuk om te weten Die punten die krijgen dus gewoon tijdens de Euro Breakdown Op de vrijdagmiddag met Sjoors Gaat hij op zijn computer in zijn telruimte, gaat hij zitten en alles uh, inplannen. En kijken van hoe of wat. Na nou, veertien weken heeft David Couette dus in de lijst gestaan. Met zijn hoogste positie, nummer zes. En dat heeft hij wel één weken voorgehouden. In de top tien heeft hij in totaal drie weken gestaan. Nou, de, de gemiddelde positie is ook wel leuk om te zien hoor. 21,6429. Vier Ik vind het knap hoe George dat allemaal uitrekent. Dat allemaal uit het blote hoofd hè? <laughs> dat vind ik wel mooi. Nou ja, David Guetta, die kennen we allemaal natuurlijk. Want vorig jaar zie je de cover van de Amerikaanse Billboard magazine. En het is de eerste keer dat de Franse artiest dit voor elkaar heeft gekregen. Helemaal vreemd dat dat is gebeurd. Is het natuurlijk absoluut niet. Een 42-jarige producer was verantwoordelijk. De grootste hit van 2009 van de Black Eyed Peace, natuurlijk. I Got a Feeling. Ik kwam samen met Econ ook nog eens keer in de top 10 terecht. Met het nummer van een Sexy Bitch. En op dit moment staat uh, op. Uh, nou ja, vorig jaar dus. Staat door de Guetta geproduceerde a cappella van Calise ook nog eens bovenaan in het Billboard Dance Chart. Nou, ik vind het knap. Ik doe het hem niet na. Meneer Jeroen op wie het ook niet na dat is Kylie Minogue. Nummer uh, 73 alweer. Ja, het schiet op. Do so, won't you dance? I'm standing here with you. Why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, fire, fire.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 Zeg niet voorbij. dat beloof ik je, want we gaan nog tot 6 uur door. Don't tell me that is over. Amy McDonald op plaats nummer 72. 275 punten heb ze gehaald. 14 weken in de lijst, de hoogste positie was nummer 7. Twee weken erin gestaan en twee weken ook in de top 10 alleen. Nou, 2008 was ik jaar dus van Amy McDonald. Je kon geen radio of tv aanzetten zonder dat de nummer This is a Life voorbij kwam. Ja, dat is nog echt waar ook. En niet gek lang daarna flikte ze het kunstje nog een keer met Mr. Rock'n'Roll. Roll. Ook onder nummer de eerste single moeilijk overtreffen. Nou, Amy heeft haar stempel in ieder geval nadrukkelijk achtergelaten. Maar natuurlijk weer verwachtingen schept van het tweede album. En dat album verscheen op 8 maart uh, in 2010. De Schotse zangeres gaat verder met waar ze uh, mee bezig was. De eerste single Don't Tell Me That Is Over die je net hoorde klinkt als een logisch gevolg op haar eerdere werk. Het succes van This is Alive. Evenaren lijkt ondoenlijk. Maar de top 10 zit er zeker weer in. En dat hebben ze ook weer goed gedaan. Daarvoor hoorde ik me ook met All The Lovers. En plaats 71 is uh, voor de baseballs. Het idee van de baseballs. Allemaal nieuwe nummers op een Elvis-stijl coveren. Klinkt als een idee voor bruiloften of verjaardagsvijfjes. Nou, de muziek moet je ook niet al te serieus nemen. Dat was de eerste reactie van heel veel mensen. Nu zijn we weer, uh, ondertussen een ruim een jaar verder En hebben de heer een hele grote hit gescoord in Europa Het debuutalbum Strike heeft in 9 landen de top 10 bereikt En in 3 landen zelfs de nummer 1 positie Ook hun eerste single Umbrella deed het erg goed Dat origineel is natuurlijk van Rihanna Waardoor ze heel erg bekend waren in Europa Volgens de 1 is zoiets een enkele keer leuk Maar niet een heel album lang Nou ja, niks is absoluut waar. Want single nummer 2 is ook een hit geworden. Hot and Cold van Kate Perry. Uh, ja, door onze oostenburen is het heel erg in hun handen genomen. En ook in de Euro Breakdown. 14 weken in de staan. Hoogste positie was 7, dat heeft hij 1 week volgehouden. En 2 weken lang in top 10. Met 276 punten heb ik voor jou de baseballs met Hot and Cold op plaats 71. You're cold Yes, then you'll know You're in and you're round You're up and you're down We used to be Just like twins So sing The same energy Now's a dead battery Used to love Yes, then god, Een van de grootste dance van dat jaar. De grote man achter het succes van deze koffer was Craig D. Beter bekend als gewoon Mick. Nou, de Engelsman bracht hierna eigenlijk uh, vooral singles uit die totaal niet op deze uh, commerciële plaat leken. Feels Like Home bijvoorbeeld was één uh, daarvan en werd door de dj's goed opgepakt. Maar was in de popcharts niet echt succesvol. Nou ja, een kleine top 40 hit in Engeland en in Nederland kwam de single tot de 35ste positie in de top 100. Nou, voor de Stick and Sweet Tour in 2008 en 2009 vroeg Madonna aan Mick of hij een nieuwe mashup kon maken tussen haar hit Like a Prayer en Feels Like Home. Nou ja, dat heeft hij dus gedaan en deze mashup bleek een groot succes te zijn. Die gigantische hype zorgde ervoor voor een gevecht tussen de, de, de labels en onder licentie. Uiteindelijk nieuws is uh, de gelukkige geworden die deze mocht uitbrengen. Na nou, 7 maart in 2010 kwam de radio-edit uit en die werd massaal aangeschaft. Dat maakt Mick samen met Dino met de nummer Feels Like a Prayer op nummer 70 met 276 punten. 13 weken in de lijst. Hoogste positie is nummer 9 geweest en dat heeft hij 1 week volgehouden. Hij heeft ook maar één week in de top 10 gestaan. Dus nummer 10 heeft hij nooit gezien. Nummer 69 is ook een mooi nummer. Three Words van Shell Call samen met Will I Am. 278 punten, 14 weken in de lijst. Hoogste positie is 9, 2 weken volgehouden. Deze hebben wel nummer 10 gezien. Ze hebben in totaal 3 weken in de top 10 gestaan. 278 punten. Toch aan George vragen hoe hij dit uitrekent, hè? Daar ben ik ben wel benieuwd naar. Bye. in my heart. I Love You. Sherlock Holmes samen met Will I Am op plaats nummer 69. Nou, we zijn alweer een uh, 2,5 uur bezig met Eurowit. Nou, eens kijken wat we uh, de laatste half uur allemaal hebben gedaan. Op nummer 75 hadden Pink met Raise Your Glass. David Guetta samen met Fergie op 74 Getting Over You. Kylie Minogue, All the Lovers. Uh, Amy McDonald op plaats nummer 72 met Don't Tell Me That It's Over. Hot and Cold van de baseballs daarvoor. En Meg samen met Dino Feels Like a, uh, a Prayer op nummer 70. En op nummer 69 Shell Call met Will I Am in Three Words. Nou, we gaan niet alleen kijken naar alle hits wat er zijn geweest in 2010. Ook wat er allemaal gebeurd is in 2010. En we zijn uh, aangekomen in april ondertussen. En, uh, ja, de april kennen we nog allemaal heel goed. Dat was met uh, een aswolk, iets met vliegtuigen wat niet vloog en zo. Want de vulkaan op IJsland stuurde een enorme hoeveelheid as kilometers hoog de lucht in. En de wind blaast alles naar het oosten. Vliegen kan niet meer. Dat is Volgens mij de, volgens de autoriteiten was dat levensgevaarlijk. En honderdduizenden reizigers in heel Europa zijn de dupe hiervan. Na nou, Tientallen doden en gewonden bij de aanslag in Rusland is ook nog geweest. Moskou wordt in het hart getroffen met twee explosies in de metro. De getroffen stations horen tot de drukste ter wereld zelfs. nog meer gebeurt is. De, uh, de broekriem moet worden aangehaald de komende jaren. De staat moet fors gaan bezuinigen. En er draaien alle Nederlanders voorop. Twintig werkgroepen van ambtenaren hebben gekeken waar bezuinigd kan worden. En dat alles heeft te maken met de kredietcrisis natuurlijk. Eh... Uh... Ja, de Amerikaanse president Barack Obama zet twee belangrijke stappen naar een kernwapenvrije wereld. Toch blijft een wereld zonder atoombommen heel erg ver weg. En in de duinen van noord hollandse bergen aan zee, woedt een hele grote brand. En door de wind grijpen de vlammen uh, razendsnel om zich heen. De bebouwde kom loopt gevaar en honderden inwoners en toeristen moeten daarvoor vluchten. Dat was april. We gaan verder met de hitlijst. Roll deep. Op plaats op nummer 68. Met het groene licht. Put your glass up for a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 Take a look. a look left and right is it Mulder Euro 8 2010 2017 Comin' at your mount with your blah blah blah. Zip your lip like a padlock. Hit me in the back with the jack with the jukebox. Care where you live at. Just turn around, boy. Let me hit that. Don't be a little bitch with your chit-chat. Just show me the dick. Listen, In that blah blah blah. Think you'll be getting this now now now. Not in the back of my car. Uh, uh, if you keep talking that blah blah blah blah blah. get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Just wanna yeah. dance with no pants on? Meet me in the bag with a jacket that you bought. Kid, Cause I know you don't care what my middle name is I'm gonna be naked and well, you're wasted, wasted.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 Zeg niks meer weten Zeg gewoon bla bla bla bla Het heeft Kees Jaar gedaan En het is nog een hit geworden ook Plaats nummer 67 Heeft ze in 2010 gehaald. 15 weken lang in de lijst Met als hoogste positie Nummer 8 dat Heeft ze drie weken volgehouden En ook drie weken lang In de top 10 gestaan 280 punten Jawel Dat zijn er een hoop Wie ook 280 punten hebt Dat is nummer 66 En nummer 65 zelfs Echt waar Ja echt waar Allemaal hetzelfde Hoe kan dat Gaan we toch echt een shorts vragen, zo directeur? Uh, ja, Keesje hier met bla bla. De, de TikTok kennen we ook nog allemaal. Dat is wereldwijd een dikke top 10 uh, hit geweest. Nou, de muziek van Keesje heeft dus een, uh, heel veel fans gevonden. En op 5 januari uh, 2010 kwam het buurtalbum van de zangeres uit, genaamd Animal. Met daarop meer nummers, ongeveer zoals TikTok. Bijvoorbeeld, welke je net hoorde, Bla Bla Bla. Dat als tweede single wordt gereleased. Wel weer een beetje van hetzelfde. Maar Keeshi's sound ja, het klinkt gewoon heel goed in de oren. En ik denk dat we in 2011 nog voldoende van hem gaan horen. Nummer 66. Ik zei het al. 280 punten. Twaalf weken in de lijst te staan met als hoogste positie. Nummer 7. 1 week volgehouden. Maar wel vier weken in de top 10. En dan hebben we het over Enrique Iglesias. Blijft de lastig naam vinden. Samen met Nicole Scherzinger Met het nummer Heartbeat. Nou, I Like It kennen we die goed langzaam uit tot een wereldhit voor Enrique Iglesias. Het nummer is in Nederland al in de top 10 geweest. En in Amerika is het niet meer weg te denken van de dansvloeren. Iglesias heeft echter uh, al een volgende single heel snel klaargezet om als download te doen. En dan gaat het over Heartbeat, een samenwerking met PCD, PCD's Nicole. Hall. Nou, heartbeat staat net als I Like It op het tweetalig album van Enrique Iglesias. Euroforia. Nou, de eerste Spaans-talige single van de plaat heet... Ja, gaat die komen? Geloof het of niet, ik ga Spaans praten. Uh, Quanto mi enamoro. Ja, en in Spanje een hele grote hit geweest. Wij gaan luisteren naar het nummer wat hij samen dus heeft gedaan met Nicole. Een nummer Heartbeat. van Ina samen met Boep Taylor op plaats nummer 65. Ook 280 punten. Ik ga toch echt het volgende uur eens een soort vragen hoe dat nou zit. Ik heb het wel een beetje proberen uit te leggen, maar het lukte niet helemaal. Ik weet plaats nummer 41 punten krijgt op plaats nummer 41 punt, geloof ik. Nou, de precies hoe dit precies uitrekent, dat gaan we zo nog vragen. Want er zit ook een gemiddelde positie. En bijvoorbeeld Ina gaat met deze vuur 15,5455. Ik vind het knap. En dat allemaal op zijn rekenmachine op zijn telefoon. Hè? <laughs> of uit het bloothoofd. één van de twee. Ja, en, uh, ja welke hebben we allemaal gehad? Laat nou, ik even vertellen. gebleven bij 68. Roll Green Greenlight hebben we gehad. Nummer 67. Keisha met bla bla bla. Enrique Iglesias op 66. Met Heartbeat. hij op 65. Deze vuur met Van Ina en Bob Telen. En op 64 hebben we met 281 punten All City staan. 15 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 4. Dat heeft hij één week volgehouden. En drie weken lang in de top 10. Nee, hey, wacht is dat ook wel leuk? Ina met Deze vuur Dat is mijn eerste nummer 1 hit geweest in de lijst. 11 weken hebben ze erin gestaan en twee weken lang op nummer 1. Helemaal goed. Nee, uh, All City, Vanilla, Twilight heb ik erover. Uh, de eerste single van Adam Young, een wereldwijd nummer 1 hit, zou opleveren. Had niemand mogelijk gehouden. Fireflies wel, Je mag zich de grootste hit uh, van einde 2009 noemen. Nou, het einde van de, van, voor deze single is nog niet in zicht of de volgende is er al. Met gepaste trots presenteren wij jullie dan ook de tweede single van het album Ocean Eyes. Niet Umbrella Beach, maar Vanilla Twilight zal een wereldwijde release krijgen. Nou, dat hebben ze ook echt gehad. Het nummer zet de lijn van zijn voorganger voort. Sinkpop met een sausje van een sprookachtige sfeer. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Daar gaan we naar luisteren. Nummer 64, All City. Met Vanilla Twilight.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 Lekker dicht bij de open haard gaan zitten. Met dit uh, sausje van een sprookachtige sfeer. Ik vind het wel leuk gevonden hoor. van Onze, onze Mr. Uh, Dr. Europe is het geloof ik geworden. <lacht> Nummer 64, All City Vanilla Twilight, 281 punten. We hebben nu uh, ja, alweer 3 euro, euro hit 2010 erop zitten. We zitten alweer in 2011, dat is ook mooi. Uh, nummer 75 tot en met nummer 64 heb je van mij gehoord. Zodra ik ga je 63 tot en met nummer 51 uh, van mij horen. 326 punten heeft nummer 51. Wie dat is uh, ga je het komende uur horen. Uh, 500, ruim 500 punten heeft de nummer 1. Ik vind het, blijf het leuk vinden die punten van hem. Uh, <laughs> nummer 63 ga je meteen naar het nieuws horen. 13 weken heeft hij in de lijst staan met zijn hoogste positie. Nummer 5, 1 week volgehouden. En vier weken lang in de, top, in de top 10. Met 281 punten ook. Ja, wie dat is. Ik ga het nog niet verklappen. Gewoon rustig wachten tot na het nieuws. Gaat helemaal goed komen. Uh, ja, ook een jaaroverzicht ga je nog van mij krijgen van twee andere maanden. Mei, uh, april heb je net gehad. Mei en juni ga je van me krijgen. Ik kan eens één dingetje verklappen van mij. Want dat was koninginnedag natuurlijk. Zou nooit meer hetzelfde zijn. dat was vorig jaar direct na de aanslag in Alperdoorn. Uh, Apeldoorn, algemene mening Dit jaar moet het tegendeel worden bewezen Na koningin 2010 Is een ouderwets volksfeest geworden Dat weer super gezellig was Nou we gaan 2011 ook doen Maar eerst gaan we naar het nieuws En dan zijn we weer bij jou terug Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat waarschuwt voor onverwachte gladheid. Vooral in het noorden en oosten van het land kan het verraderlijk glad zijn. De temperatuur ligt daar nog rond het vriespunt... waardoor natte weggedeelten kunnen opvriezen. Rijkswaterstaat stelde eerder vandaag snelheidsdekens in. Onder meer bij oude Rijn, bij Utrecht, maar die zijn weer opgeheven. Naar verwachting neemt de gladheid vanmiddag langzaam af. Het KNMI verwacht voor vanavond opnieuw gladheid. In Duitsland komt morgen de laatste lichting dienstplichtige militairen op. De volgende lichting, op 1 maart, zal alleen nog maar uit vrijwilligers- en beroepsmilitairen bestaan. Het Duitse parlement heeft de dienstplicht per 1 juli afgeschaft. Volgens het Duitse ministerie van Defensie zijn er samen zo'n 170.000 mensen. Nu stelt de bondesweer nog zo'n 240.000 manschappen. In Spanje is roken vanaf nu verboden in alle openbare gebouwen... zoals cafés, restaurants en luchthavens. Ook mag niet meer gerookt worden bij kinderspeelplaatsen en bij de ingangen van scholen en ziekenhuizen. Om 2012 moeten alle lidstaten van de EU zo'n rookverbod voor openbare ruimte hebben ingesteld. Rusland is begonnen met de levering van olie aan China via een pijpleiding. Tot nu toe kreeg China de olie uit Rusland over het spoor. Door de leiding, die nu operationeel is, kan veel meer olie naar China worden geëxporteerd. Europa kreeg zijn Russische olie al via pijpleidingen. Oude bankbiljetten zijn in Zimbabwe in trek bij buitenlanders. Westerse toeristen zijn vooral op zoek naar briefjes van 100 biljoen Zimbabwaanse dollar. Dat is 100 met 12 nullen. Zimbabwe schafte de oude bankbiljetten twee jaar geleden af, toen het geld door uit de hand gelopen inflatie waardeloos was geworden. In Zimbabwe kan sindsdien alleen betaald worden met Amerikaanse dollar.